Grote Japanse automerken zoals Toyota, Honda en Suzuki lieten verstek gaan. En ook de Italiaanse sportwagenfabrikant Maserati was er niet bij. De Verenigde Staten hebben het besluit van de president van Jemen om af te treden verwelkomd. President Saleh maakte gisteren bekend dat hij binnen een maand de macht overdraagt aan zijn vicepresident. De VS hoopt op een geweldloze, snelle overdracht van de macht die recht aan doet aan de wensen van het volk. President Saleh stemt in met het vredesplan van de golfstaten. Ook de demonstranten die het vertrek van de president eisen hebben met het plan ingestemd. Het weer, het is zo'n 9 graden, overdag opnieuw zonnig, het wordt dan 21 tot 26 graden. Later in het zuiden kans op een bui, tweede baasdag zonnig, droog en iets minder warm.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 mm Should hang up after what you put me through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 je Let me get that. And cats who damn been alive Everybody you stay Peace. Mm -hmm.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 God <laughs>